De prostituees werkten in Madrid. 22 pooiers zijn opgepakt, onder wie twee leiders van de bendes. De politie bevrijdde een 19-jarige vrouw... die uitgehongerd en vastgeketend aan een radiator werd gevonden. De Spaanse politie nam vuurwapens, messen, zwaarden, auto's... en 140.000 euro in beslag. In Zuid-Soedan wordt vandaag een VN-missie opgericht... om de Oegandese rebellenleider Joseph Kony uit te schakelen. 5000 militairen gaan op jacht naar Kony... Het is een initiatief van de Afrikaanse Unie en de Verenigde Naties. Zij erkennen dat de missie het gevolg is... van de wereldwijde aandacht voor rebellenleider Koni. De documentaire Koni 2012, die onlangs over hem werd uitgebracht... wordt veel bekeken op het internet. De film is al meer dan 100 miljoen keer bekeken. Joseph Kony richtte meer dan twintig jaar geleden zijn verzetsleger van de Heer op. Dat staat bekend om extreem wrede terreur, zoals het afsnijden van lippen en oren. Het internationaal strafhof heeft Kony aangeklaagd voor oorlogsmisdaden. Voor de tweede achtereenvolgende dag zijn in de Egyptische havenstad Port Said... aanhangers van voetbalclub al Masri slaagsgeraakt met de politie. Agenten proberen de fans op afstand te houden met traangas en waarschuwingsschoten...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 En vannacht gaat de zomertijd weer in. Om twee uur wordt de klok een uur vooruitgezet. Daardoor is het ochtends langer donker en s'avonds langer licht. Tot besluit het weer. In de loop van de nacht lage bewolking en op veel plaatsen mist. De temperatuur daalt tot rond de 4 graden. Morgenochtend lost de mist en bewolking langzaam op. en Daarna is het overwegend zonnig met een middagtemperatuur... tussen 13 graden in het noorden en 18 in het zuiden. De dagen daarna blijft het zonnig en droog. En s'nachts kan het mistig zijn. Dit was het NOS Journaal.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 Dit is met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten... en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 8 graden. Binnen zit Pieter van der Wielen. Goedenavond. Tijdens een economische crisis neemt het aantal echtscheidingen toe. Althans, dat was altijd zo. Maar nu stond in de krant dat de huidige crisis... er juist toe leidt dat mensen wachten met scheiden. Eerst bleven we bij elkaar in voorspoed, nu blijven we bij elkaar in tegenspoed. En nou maar hopen dat het allemaal niet duurt tot de dood ontscheidt. Welkom bij aflevering 12.412 van Met het Oog op Morgen. The case of the century wordt het al genoemd. De Supreme Court in de Verenigde Staten gaat de collectieve ziektekostenverzekering van Barack Obama toetsen aan de grondwet. Het einde van die Obamacare zou een gevoelige nederlaag zijn voor president Obama. Straks een vooruitblik. Het programma Langs de Lijn wordt morgen voor de tienduizendste keer uitgezonden. Jonkies nog. Wij halen alvast herinneringen op met de stemmen van het programma... door de jaren heen. Kees Jansma, Jan Douwe-Kroeske, Koos Postema en Tom van het Hek. Paus Benedictus XVI bezoekt Mexico en Cuba. Ooit een katholieke thuiswedstrijd. Maar dit keer zal de 84-jarige paus echt zijn best moeten doen. Want zijn populariteit ter plekke is tanende. We bespreken dit bezoek met Latijns-Amerika-kenner Edwin Koopman. In de Bali droeg oud-PVDA-prominent Rob Oudkerk vanavond... zijn eigen PvdA en het CDA ten graven. Compleet met grafreden, bloemen en zang. Want, zegt hij, middenpartijen zijn overbodig... en kunnen zich beter opheffen. Onder het genot van koffie en cake vragen we hem straks uitleg... en CDA Jack de Vries reageert. En om 5:12 voor trouwen met je liefde, overleden liefde. In Frankrijk is het voor één keer toegestaan. Maar eerst het nieuws van... Zaterdag 24 maart. Criminelen moeten vaker een schadevergoeding betalen... zegt topman Bolhaar van het Openbaar Ministerie. Slachtoffers moeten de schade vergoed krijgen en dan zo snel mogelijk. Officieren van justitie moeten meteen afrekenen met boeken, met boeven, zegt hij. Op het moment dat een procesverbaal daar binnenkomt... direct de telefoon pakken, informeren wat is de schade... en tegen de dader zeggen, heb jij die schade al vergoed? En zo nee, dan ga je dat eerst doen en ik hou er dan in mijn straf rekening mee. Mooi plan, zegt een vrouw die al een paar keer is overvallen in haar winkel. Maar ja. Als je ze niet kan pakken, hoe wil je dan ervoor zorgen dat ze gaan betalen? De nieuwsredactie van RTL heeft opnieuw bonnetjes opgevraagd. Deze keer van de allerhoogste ambtenaren van de ministeries. Dure wijnen, chique hotelsuites. De ambtelijke top is niet bepaald sober. En dat terwijl die ambtelijke top het brein is achter de grote bezuinigingen in Nederland. Aan hun declaratiegedrag is dat niet te merken, zegt RTL. Een topambtenaar van Buitenlandse Zaken slaapt bijvoorbeeld in New York... een week lang in een hotelkamer van 500 euro... waar 309 euro het maximum toegestaande tarief is. Belachelijk, vindt CDA-Kamerlid Ger Koopmans. Ambtenaren moeten het goede voorbeeld geven. Ik denk dat het goed is om te komen met tien geboden voor sober leven... van Nederlandse ambtenaren in de Rijksdienst... Bij de SGP was vandaag al aandacht voor de tien geboden. In hoevenlaken kwam een grote groep mannen bijeen voor de ledenvergadering. SGP-leider Van der Staaij was duidelijk vandaag... hij wil iets terug voor zijn belangrijke steun aan dit kabinet. Wij kunnen en wij willen ons niet neerleggen. Bij vergaande wetgeving die er bijvoorbeeld op het gebied van abortus en euthanasie tot stand is gebracht. En de leden van de SGP hebben nog meer eisen. De gewetensbezwaren, de, trouwambtenaren, nou de koopzondagen. de Zondag nou is toch de dag de zeer om dus samen te komen om het woord te voorkomen. Het is heelzaam, niet alleen voor de SGP's, het is heelzaam voor heel Nederland. Opnieuw Nederlands gaat succes op de WK afstanden. De jong gaat voor zijn. Vijfde wereldtitel. Hij is de enige die zich vijf keer laat kronen tot wereldkampioen op de 10 kilometer. Want het gebeurt hier echt. En dat terwijl Bob de Jong het al bijna had opgegeven. Op een gegeven moment uh, dacht ik, nou, ik ga het niet meer redden. En dan uh, brult het publiekje eigenlijk op gang. En uh, dan rij je net op het moment dat je moeilijk zit, rij je snelste ronde op dat moment. Met dank aan het publiek dus. Ook koningin Beatrix zat op de tribune. Ze kwam de Nederlandse schaatsploeg persoonlijk feliciteren. Voor de zoveelste keer. Heel leuk hoor. Geweldig gefeliciteerd. Fantastisch. Ik weet gewoon niet meer wat telegram ik moet sturen. Misschien weet ze ook wel een tekst voor een telegram aan André Kuipers. Die moest zich vanochtend met zijn collega astronauten terugtrekken... in de ontsnappingscapsule. Vanwege rondslingerend ruimteafval. Maar het ging goed, gelukkig. Flight controller standing by here in mission control. Just 30 seconds to go. Ground control to Major Tom. No motion to the Ground control to Major Tom. Nothing. Nothing. The uh, trajectory operations officer has told flight director Chris Edelin that we have uh, passed the time of closest approach. Let it be dat was nieuws vandaag op Radio en TV. dat like that's it Misschien had u deze tunnel herkend langs de lijn. Geen zorgen, geen sport vandaag in het oog. Maar dit is de muziek van Langs de Lijn. Oorspronkelijk gemaakt door Quincy Jones en Bill Cosby. Maar al jarenlang de sporttune op Radio 1. Morgen een feestje, want dan is de tienduizendste aflevering van Langs de Lijn. En deze avond draaien wij in het oog muziek. Uitgekozen door de presentatoren van Heden en Verleden van Langs de Lijn. Om maar te beginnen met uh, oud-presentator Kees Jansma. Goedenavond Kees. Wanneer zat jij eigenlijk uh, achter de microfoon bij Langs de Lijn? Oeh, ik denk halverwege de jaren zeventig. Um, ik ben in 1976 begonnen bij uh, Studio Sport. Daarvoor heb ik een paar jaar voor langs de lijn gewerkt. Dus uh, zeg maar in de tijd dat Theo een grootheid was, uh, werd ik ook toegelaten tot uh, het mooie programma. En wat was er toen zo leuk aan? Uh, het leukste aan, aan werken als, uh, als sportverslaggever is gewoon de radio. Hoewel ik al jaren voor de televisie dingen doe, op voetbalgebied vind ik nog altijd radio het leukste, het snelste, het meest meeslepende, het meest kleurrijke. Theo Komen was de man die het allemaal een beetje kon vertekenen, de waarheid en de werkelijkheid. Maar in feite is het heel erg leuk om zo'n programma te kleuren met woorden en uh, snel op resultaten van de een en andere locatie kunnen flitsen. Dus dat is het spannende, het leuke, het onverwachte. En wat zijn dan van die hele mooie langste lijn herinneringen? Uh, ergens in uh, de jaren 70 ben ik begonnen met mijn eerste verslag vanuit het buitenland, Uit het Estadio de Luz in Lissabon, Portugal. Europese wedstrijd tussen Benfica en PSV. En ik was mee aan de hand als uh, co commentator van de grote legendarische Dick van Rijn. Van Rijn had niet bepaalde reputatie dat hij echt vriendelijk was met jonge aanstormende collega's. Maar hij ontfermde zich wel een beetje over mij. En tot groot genoegen van uh, Willem Ruis en Koos Postema... heeft hij ook fantastisch uitgeleid gedaan na aanleiding van mijn uh, slotwoorden... In de wedstrijd ben ik PSV. Toen zei hij: TV met 2 1 Ik uh, heb een prachtige wedstrijd gehad. Met die mooie gedragen stem van Dick Van Rijn. Ik heb een prachtige wedstrijd gehad. Ik geef terug een heel persoon. Mede namens mijn vriend en collega Hans Jansma. Ja, dat, daar zal u blij mee zijn geweest. En, en dan de plaats. Uh, u wilde graag Old and Wise horen van de Ellen Parsons Project. Waarom? Dat heeft vooral te doen met de herinnering aan Dick Van Rijn. Want Dick Van Rijn deed nooit iets per ongeluk. Dus ook deze laatste slotzin deed hij echt bewust om aan te geven dat ik helemaal niks voorstelde in het vak. Maar daarna heb ik heel veel aan hem danken gehad en heb ik veel van hem geleerd. Een oude wijze man vandaar dit prachtige lied. As far as my eyes can see, there are shadows approaching me. When they ask As far as my God. eyes can see <laughs> De Ellen Parsons Project Old and Wise op verzoek van Kees, niet Hans Jansma. Het was het speerpunt van de campagne van Barack Obama vier jaar geleden. Obama Care, een ziektekostenverzekering voor iedereen. Het leidde tot grote verdeeldheid, maar exact vandaag twee jaar geleden werd de wet toch ondertekend. Maar nu wordt de discussie weer opgerakeld, want vanaf maandag gaat de hoogste rechter van Amerika zich over die wet buigen. Wessel de Jong is in Amerika. Goedenavond. Hoi. Ja, je zou zeggen: na twee jaar is de discussie toch wel uh, een keer gaan liggen. Maar dat is dus niet zo. Nee, absoluut niet. Dit was het belangrijkste punt van de vorige verkiezing in 2008. En dat gaat het in de komende verkiezingen In dit verkiezingsjaar is het dat eigenlijk ook weer. Het hele Obamacare. Je zou kunnen zeggen het is dé rode lap voor de Republikeinen op dit moment. Iedere verkiezingsspeech van de Republikeinen. De kandidaten beginnen of eindigen ermee. I will repeal Obamacare. Ik zal Obamacare intrekken. Dat is, dat is een heel centraal punt. Uh, Republikeinen zijn er ongelooflijk boos over. Nou, vandaag was was er een, een demonstratie dan hier in de buurt van het Hogere Rechtshof. Nou, het, het regende, het was slecht weer. Er kwamen maar zo'n 2 3000 man op, op dagen. Maar toch wel een uh, zeer verhitte atmosfeer. Iedereen toch bijzonder boos op die wetten. Dus, uh, ja, het leeft bijzonder. Nee, maar vanuit Europa, in de meeste Europese landen... hebben wel iets van een collectieve ziektekostenverzekering. Is het moeilijk te begrijpen vanuit Europa... waarom zijn ze er zo boos over? Ja, nou, het hele punt is hier natuurlijk, verzekeringen, ziektekostenverzekeringen... die zijn ongelooflijk duur hier. Uh, daardoor zijn er zo'n 30 miljoen, ruim 30 miljoen Amerikanen zijn er onverzekerd. Nou, daarvan heeft Obama gezegd, dat kan niet, daar moeten we echt iets aan gaan veranderen. En die wil die mensen dus verplichten om in die ziekte... om een ziektekostenverzekering uh, te nemen. Nou, op het moment dat je bij Republikeinen en bij een heleboel Amerikanen... op het moment dat de staat het woord verplichten in de mond neemt... Ja, daar gaan alle lichten op rood, dan gaat, dan gaat alles op tilt. Dat, dat, daar worden ze ongelooflijk boos over, dat, dat element van verplichten. Maar ja, Obama vond het nodig. En wij vanuit Europa inderdaad vinden dat volkomen natuurlijk. Maar dan het hoge rechtshof. Die gaan het uh, toetsen aan de grondwet kijken of deze wet kan in combinatie met de grondwet. Hoe gaan ze dat precies doen? Wat valt er aan de grondwet te toetsen? Nou, ze gaan over één heel specifiek element. Gaat, gaat die zaak over? Over het individual mandates? Of inderdaad, of, of het uh, mensen opgelegd mag worden... dat ze zo'n ziektekostenverzekering nemen... of eigenlijk de staat niet buiten zijn boekje hiermee gaat. Dat gaat, uh, dat gaat het hooggerechtshof bekijken. Nou, maandag, dinsdag en woensdag... dan uh, worden er hoorzittingen daarover gehouden. Dan worden alle voor- en tegenstanders worden in dat hooggerechtshof gehoord. En die worden dan binnengehoord. Maar uh, voor- en tegenstanders zullen ook uitvoerig buiten... Dus in het centrum van Washington wordt het dan begin van de week wordt het een, uh, toch behoorlijk chaotisch, zou je kunnen zeggen. En dan uh, in juni gaat dan het Hooggerechtshof gaat dan, uh, gaat dan uitspraak doen over deze zaak. Stel dat ze zeggen, nee dit kan niet, uh, je kunt niet iemand verplichten iets te kopen, want zo, zo wordt het dan door de tegenstanders gezien. Dan is dat een enorme nederlaag voor Barack Obama op de valreep nog even. Ja, precies. En dat is dan iets wat dan midden in een verkiezingsjaar valt. En inderdaad, als dat zou gebeuren, is dat, een, is dat een ongelofelijke tegenslag. Maar het is heel erg moeilijk te voorspellen toch al met al... wat er gaat gebeuren, wat die rechters gaan doen. Het zijn uh, negen rechters, daarvan zijn vijf republikein en vier democraat. Tenminste, daar gaan, ze, daar gaan ze voor door. Het zijn natuurlijk in eerste instantie zijn natuurlijk rechters. Um, dus je zou zeggen dat gaat hij verliezen, Obama, maar zo helder is het toch niet. De rechter zou... Als hij dit individueel mandate, als hij dat afkeurt, dan zou die ook wel ontzettend ook weer op de stoel van de, van de politiek gaan zitten. En, en ja, dat is toch niet de gewoonte van het hoge rechtshof om dat te doen. Maar goed, dat, daar kan je, je kunt natuurlijk toch niet kijken in de, in, de, in de beraadslagingen van dat hoge rechtshof. Dus het is onzeker wat ze gaan doen. Maar als het negatief zou uitvallen voor Obama, zou dat inderdaad een, een ongelooflijke nederlaag voor hem zijn. Maar heeft het sowieso al sowieso dat het hele Obamacare is zijn campagne, heeft het zijn hele campagne, heeft het daar sowieso al heel erg. Erg moeilijk mee. En het wordt nu al de case of the century uh, genoemd. Nou, de eeuw is nog jong, dus misschien moeten we even yeah. wachten met dat soort aanduidingen. Maar het, het leeft heel erg, kan ik daaruit uh, opmaken. Ja, het is, het is een. De, de, de debatten die lopen echt daar hoog over op. Het, de, de voorbeelden, alle partijen voeren voorbeelden aan van mensen die juist het leven is gered door, door Obamacare. of al door, door die wet die dan in aantocht is. Nou, je, de, de, de, de, de tegenstanders, de republikeinen, voeren natuurlijk ondernemers aan die zeggen: ja, de verzekeringskosten die lopen nog weer eens veel hoger op. Dus kleine ondernemers zullen over de kop gaan hierdoor. Het, het, het debat loopt heel hoog op. Inderdaad. Wessel de Jong vanuit Amerika, hartelijk dank. En Wij gaan verder met onze collega's van Langs de Lijn. Ik zei het al, we laten presentatoren en oud-presentatoren een plaatje uitkiezen. Nou, Tom van het Hek is nog steeds presentator. Sinds 1993 presenteert hij Langs de Lijn. Tom, hoe voelt het eigenlijk om toch een beetje ja, onderdeel te zijn van sportgeschiedenis? Ja, het is hartstikke mooi om een programma waar je zelf mee bent opgegroeid, dat je daar zelf ook nog zo lang deel van uit mag maken. Het is het programma wat ook groter is dan alle andere presentatoren, commentatoren en wat dan ook. Het is dit programma echt wat het zo groot maakt. En het ja, is wel ontzettend leuk om daar deel van te mogen uitmaken. En aan wat voor uitzending bijvoorbeeld heb je dan hele goede herinneringen? Nou, mijn allereerste uitzending van de zondagmiddag zal me altijd heugen, omdat ik natuurlijk ontzettend trots was en blij dat ik dat mocht gaan doen. En ik zat daar klaar en Govert van Brakel, die deed al tien jaar, die zat een beetje nerveus te kijken. En ik kon toch maar niet bedenken dat iemand anders nerveuzer was dan iemand die voor het eerst kwam. Maar dat kwam achteraf, omdat hij dacht, uh, daar zit een sporter die ook nog huisarts is geweest, dus nou mag ik niet meer roken in de studio. En is dus hij de hele middag nerveus van geweest? En rond vijf hielp hij het niet meer en toen zei hij, eindelijk heb je bezwaar als ik rook. Dat mocht nog allemaal in die tijd. Ik zei, nee, rook maar lekker. En ik was gerustgesteld, want ik rookte zelf ook graag een sigaretje. En zo hebben we nog de eerste jaren rokend mogen doorbrengen. De brandweer kwam nog keurig alles afpakken. Maar dat is allemaal verleden tijd, hè. Dat mag niet meer. Nee, en dan een, een plaatje. Wat, wat zullen we draaien? Ik zou het ontzettend leuk vinden om een uh, plaat te draaien die we ook regelmatig in het programma draaien. Echt een hele oude plaat, uh, Keep on Running, van de Spencer Davis Groep. Keep on running van de Spencer Davis Group, een echte langste lijnplaat. Vanavond een opmerkelijke bijeenkomst in het Amsterdamse debatcentrum De Bali... waar politieke prominenten ten overstaande van het publiek hun partij ten graven droegen. Compleet met bloemstukken, toespraken en alles wat daarbij hoort. Een van de aanwezigen was PvdA-prominent Rob Oudkerk. Goedenavond. Goedenavond. Waarom deze bijeenkomst? Nou, de Bali uh, is een prachtig cultuurcentrum in Amsterdam die af en toe een geweldige creatieve bijeenkomst organiseert. En die dachten, god, het gaat zo slecht met het CDA en de PvdA... vergelijkend met de jaren 70 en 80... toen ze beide moeiteloos boven de 50 zetels haalden. Uh, wordt het niet zo langzamerhand tijd deze middenpartijen... en natuurlijk satire ten graven te dragen? Maar het was wel satire met een serieuze ondertoon. En jullie hebben het ook gewoon echt gedaan met een, met een bloemstuk... En een, en een kist en een toespraak? Ja, nou, uh... Maurice de Hond hield een prachtige beschrijving... van het leven van deze twee partijen. En uh, er was een hele uh, serieuze dominee en er stonden inderdaad twee kisten. Kijk, het was allemaal wel toneel en satire, maar ik denk dat de aanwezigen heel goed voelden dat daar toch her en der wel een hele serieuze basis aan zat. Over die serieuze basis dan maar. De PvdA en het CDA kunnen zich beter opheffen? Nou, over het CDA uh, durf ik niks te zeggen. Um, dat lijkt mij niet aan mij. Maar ik heb uh, vanavond de Partij van de Arbeid vergeleken... met een uh, bijna perfecte huisdokter. Ik heb echt een uh, lofzang op ze gehouden. He, die konden uh, buitengewoon goed luisteren. Uh, tot in de haarvaten van mensen konden ze geraken. Ze konden feilloze een diagnose stellen. En dan uh, een behandeling beginnen, een therapie, een plan, een regeling... een wet bedenken om, om mensen echt beter te maken. En uh, vooral dat luisteren ging ze heel goed af. En natuurlijk hield niet iedere behandeling... Maar ze waren fabuleuze dokters, zou je kunnen zeggen... om ziekmakende dingen in de maatschappij echt beter te maken. Maar nu de maatschappij veranderd is... veel individualistischer is geworden, egoïstischer... nu de maatschappelijke vervreemding is, onbehagen cynisme... heeft de Partij van de Arbeid niet meer het antwoord wat ze vroeger wel hadden. En vluchten ze in mijn ogen in sociaal sentiment... en vaste nostalgie van het verleden. En uh, dat spreekt ouderen misschien wel aan. Maar je zag het vanavond ook. Uh, jongeren niet meer. We zijn echt, uh, ik zeg het Frans Timmermans na... we zijn de jongere generatie op dit moment echt kwijt. Op dit moment hoor ik daar nog in. Maar is de Partij van de Arbeid... Um, kunnen we dat scharen in de categorie lantaarnpaal, aanstekers... Uh, trekschuithouders, <laughs> nee. uh, kortom, uh, verdwenen beroepen? Uh, Godzijdank niet, zou ik haast zeggen. Want er zitten in de PvdA een aantal mensen... waaronder de nieuwe partijleider bijvoorbeeld... en waaronder Lodewijk Asscher, en ik zou meer namen kunnen noemen... waar ik echt mijn hoop op heb gevestigd... dat ze um, met vaarwel uh, oude normen en uh, waarden... Uh, een nieuwe sociaal-democratische beweging kunnen en willen opzetten die, ja, die gewoon wat meer voldoet... aan dat wat de huidige maatschappij vraagt. En ik, als ik zo naar het CDA kijk, maar ik het beloof er niks over te zeggen... dan denk ik, uh, oude, andere grote partijen, doe daarin mee. Jack de Vries hebben we aan de telefoon van het uh, CDA. Uh, meneer de Vries, wat, wat vindt u daarvan? De, de middenpartijen, het gaat niet goed, dat valt niet te ontkennen... met de Partij van de Arbeid en het CDA. Zal het ooit nog terugkomen, het midden? Is er nog wel in dit tijdsgevricht ruimte voor dat soort oude partijen? Ja, dat geloof ik uh, zeker wel. Je hebt altijd een, uh, een golfbeweging in de politiek. We hebben dat ook gezien uh, na 2002 met de enorme opkomst uh, van Fortuyn. Toen zag je in uh, 2003, toen de mensen zagen... Ja, dat brengt toch, ons toch ook weinig uh, goed. Weer een, een, een heel enorme stijging. Ook van de partij van de arbeid onder leiding van Wouter Bos. En het CDA die uh, buitengewoon uh, groot bleef. Een aantal jaren ook onder uh, balkenende. Dus uh, golfbewegingen zul je zien. Kijk, de tijden van vroeger... Van de verzuiling dat je een grote vaste achterban had die vanuit traditie op je partij stemde. Die ben je kwijt. Het is een volkomen zwevende kiezersmarkt geworden. Maar dat betekent wel dat er bij iedere verkiezing voor alle partijen weer gelijke kansen zijn. En als je een goed verhaal hebt, wat ook vertolkt wordt door de juiste persoon. Uh, dan kan het bij de volgende verkiezingen zomaar wel anders zijn. Maar dat goede verhaal, dat uh, um, vinden de kiezers momenteel vooral bij de uitersten. Of het nou links is, is of rechts. In het midden wordt het toch al gauw lijkt het, te genuanceerd. Ja, nee, het is niet zozeer uh, genuanceerd als wel... Uh, dat je natuurlijk in een onzekere tijd leeft... en mensen uh, weinig uh, vertrouwen meer hebben. Uh, geen vertrouwen meer in instituties, geen vertrouwen meer in de politiek. Ze voelen zich bedreigd door de economie... En, uh, zien Europa als een schrikbeeld en dan kiezen mensen voor populistische partijen, of dat nou op links is, de SP of op rechts, de PVV. Uh, dus dat is uit het sentiment van de samenleving wel uh, verklaarbaar. Uh, maar de uitdaging, juist voor partijen als het CDA en, en de Partij van de Arbeid moet zijn, inderdaad dat ze weten te luisteren, zoals Rob Oudkerk zegt. Uh, dus de mensen moeten wel het gevoel hebben dat we de problemen verstaan. Maar dat is iets anders dan dat je ze naar de mond gaat praten... en zeggen, kom maar bij ons en dan zal er niks veranderen. En we moeten inderdaad uh, vooruit blijven kijken. En die veranderingen zijn juist nodig om uh, de toekomst er uh, zeker te stellen. Kortom, als je een als je goed verhaal hebt en, en een goede trekt, dan kun je als middenpartij nog wel degelijk verkiezingen winnen, Rob Oudkerk? Nou, ik denk dat de daar voorkomen gelijk in heeft, maar... Um... Even ter nuancering. Kijk, de PvdA stond in 2002 op een schamele, ik meen 22 zetels. En dankzij Walter Bos. He, helemaal nieuw, et cetera, kwamen we geloof ik uit op 42. Dat is uh, nog een keer herhaald met Cohen. Dat is dan niet gelukt in 2010. En nu denkt iedereen, nu hebben we weer een nieuwe leider. En we stijgen inderdaad, dat zal morgenochtend bij Maurice de Hond wel blijken, weer in de peilingen. Maar wij, wij staren ons blind steeds op die nieuwe leiders. Terwijl we in mijn ogen niet het goede nieuwe verhaal hebben. Dan maakt het niks uit of je in het midden zit of aan de... De extreem linkse of rechtse of conservatieve of progressieve kant... als je niet een verhaal hebt, zoals we dat wel in de 70- en 80-jaren... notabene samen met het CDA hadden. Wereldwijd geroemde economische dynamiek... Uh, waarbij we die diepe crisis in het eind jaren 70 en eind jaren 80 overwonnen hebben. 1 miljoen extra banen in het onderwijs en in de zorg. Veel beter onderwijs, veel betere zorg. Wij konden het toen samen met het CDA wel. En dat verhaal, hoe we dat nu allemaal gaan verbeteren... hebben we op dit moment niet. Maar het gaat tegenwoordig ook wel, heb ik de indruk veel meer over... Uh, de poppetjes over, over de man of de vrouw op de, op de poster, Jack de Vries. Ja, maar ook wel degelijk om, uh, om het verhaal. Want je uh, kunt heel goed overkomen, maar als je geen verhaal hebt om te vertellen... dan uh, werkt het uiteindelijk uh, niet. En heeft het op de lange duur geen bijdrage aan het bestaan zegt, van je partij. Maar hoe kom je aan een Outker, verhaal op korte termijn? Rob, Rob Oudkerk zegt van, we hebben geen verhaal. Vorige week heb ik gezegd, we zouden eigenlijk van elkaar moeten leren... Partij van Arbeid en CDA... De Partij van Arbeid zou een strategisch beraad moeten instellen zoals het CDA heeft gedaan om het verhaal weer op poten te zetten. En wij als CDA zouden misschien ook een lijsttrekkersverkiezing moeten doen. <lacht> maar mijn verzoek over de Partij van Arbeid en het strategisch beraad werd ik eigenlijk deze week al op mijn wenken bediend. Want er verscheen een fantastisch verhaal. Nederland moet op de schop was getekend Rick van de Ploeg en Willem Vermeen twee partijen van de Arbeid, oud-bewindslieden en economen. En die geven dus precies aan dat wil je solidariteit op de lange termijn handhaven... dan zul je dus moeten hervormen, want anders gaat Nederland gaat Holland achteruit. En ik hoop dat de Partij van de Arbeid dat verhaal wil oppakken. Maar Rob Oudkerk, nu was eerst het gedoe bij de Partij van de Arbeid... Uh, we hebben geen goede leider. Nu hebben ze dan een goede leider, althans dat moet nog blijken... maar laten we er uh, voor het gemak van uitgaan. En nou moeten ze weer een verhaal hebben. Nou, ik moet er toch niet aan denken dat we zo direct een soort uh, Amerikaanse toestanden krijgen... waarin de pop, het poppetje, zo belangrijk wordt dat het verhaal er niet meer toe doet. Ik heb daar de meest vreselijke voorbeelden in Amerika van gezien. Dus ik vind het terecht dat, um, uh, en ook door de de Vries ondersteunt, dat je dat verhaal ook echt moet hebben. En naast Willem Vermeent en Rick van der Ploeg weet ik dat Lodewijk Ascher ook niet helemaal onbekend in de PvdA inmiddels met de Weerde Bekman Stichting... dat zeg maar de wetenschappelijke denktank van de PvdA, bezig is om dat... Sociaal democratisch verhaal een maar vorm is dat, te geven, maar is dat, dat moet dus beetje, wel. Is het ja. niet een beetje omgekeerde wereld dat je eerst een partij hebt en een leider en dan een verhaal gaat zoeken? Ja, ja. dat is de omgekeerde wereld. Dat hoe, ben ik helemaal uw wens. Ja. Hoe heeft dat zo kunnen komen eigenlijk? Want, nou ja, dat, de, de, ik heb vanavond uh, aan het einde gezegd toen ik dus zei uh, van waarom lieve partij, want ik heb mij echt tot de kist gericht, ben jij uh, zo ziek geworden? Hè? Waarom is bijna alles dat je voor zo goed kon tussen je vingers doorgeklipt? Uh, we weten het niet. En ik heb gezegd, misschien vinden ze daar in de hemel een antwoord op... en het loopt niet voor niets tegen Pasen. Um, uh, ik geloof nog steeds wel in wederopstandingen. Maar het moet wel van de inhoud komen... en niet alleen meer van iemand, iemand die zegt... Uh, laat mij de magneet maar zijn voor de kiezers. Ik heb ja. Diederik Sans omhoog zitten, maar dat is niet genoeg. Jack de Vries, hoe, hoe kan het dat, dat twee uh, ooit zulke prominente partijen... ineens geen verhaal meer hebben of op zoek gaan naar een verhaal? <tus> Nou ja, omdat uh, natuurlijk de tijd dusdanig uh, veranderd is dat je, uh, je je uitgangspunten en je kernbegrippen, zoals we bij het CDA gedaan hebben, moet herijken in, in de huidige tijd. En dat zou ook voor de Partij van Arbeid uh, gelden. Op het moment dat je zegt dat je een partij van de arbeid uh, zijn, en je kijkt naar het verhaal van, van de Proeg en uh, Vermeent, dan zoeken die dus naar manieren hoe we arbeid, werkgelegenheid naar de toekomst toe in Nederland ook kunnen garanderen. En dat, is, dat verhaal gaat dus echt verder dan datgene wat uh, Diederik Samsom nu uh, zegt: van nou ja, we zeggen nee. Tegen alles wat nu voor ligt en het kabinet moet zo snel mogelijk weg. En uiteindelijk kan de overheid alles weer, weer oplossen. Dat is uh, niet het verhaal wat denk ik recht doet aan de Partij van de Arbeid. Want dat is toch een beetje neigen naar het populisme van de SP. En de Partij van de Arbeid moet juist ook verbinden en mensen durven mobiliseren dat veranderingen nodig zijn in het belang van Nederland. En dan denk ik dat CDA en Partij van de toch, Arbeid uh, toch elkaar daar het. veel te bieden hebben. Toch terug naar het midden en misschien hebben ze elkaar wel wat te bieden. Uh, hartelijk dank, Jack de Vries en Rob Oudkerk. Als ik het zo hoor, wordt die Partij van de Arbeid, wat u betreft, toch nog wel gereanimeerd? Je ik weet korten. maar nooit. Dank. Uh, beiden. We gaan uh, verder met de muziek van Langs de Lijn. Nu aan de lijn Jan Douwe Kroeske, was ook ooit uh, presentator van Langs de Lijn. Wanneer eigenlijk, Jan Douwe? Ik heb van 1988 tot 2005 langs de lijn gepresenteerd... en Radio Olympia en Radio Tour de France, dus een jaar of 17. Welke herinneringen komen meteen boven als je daar aan denkt? Nou, teamwork vind ik heel belangrijk. Dat vond ik ook altijd uh, erg leuk om uh, binnen te wandelen... en het gevoel te hebben, we gaan weer langs de lijn doen. Er waren gebeurtenissen die uh, bijvoorbeeld vanuit het uh, NOS Journaal werden gestuurd. We gaan nu ineens iets heel anders doen. Ik kan me nog heel goed herinneren dat ik met jou ook Nies in de studio zat... Mijn duo-presentator. En dat was de zondagmiddag dat Nelson Mandela werd vrijgelaten uit de gevangenis. Dat zijn echt Om... gewone nieuwsfeiten die dan toch ook in de sportuitzending uh, meteen uh, aan bod komen natuurlijk. Ja, en dat maakt het wat mij betreft ook enorm boeiend. Enorm spannend ook. Uh, het begon al heel gauw, ook in mijn werk toen uh, Frank van der Linden, die ik op dat moment nog niet kende, vanaf uh, het plein van de hemelse vrede kwam. Waar de studentenbetoging bezig waren. Welke plaat wil je horen? Ik zou heel graag Biko willen horen van Pieter Gabriel. En dat heeft ook wel iets te maken met uh, dat moment dat Mandela werd vrijgelaten en jij presenteerde. Ja, heel erg zelfs. Dat is ook de enige reden waarom ik Biko van Pieter Gabriel zou willen horen. Want dat hoort zo bij die zondagmiddag. Bij uh, de bevrijding. Of uh, zeg maar het uh, vrijlaten van Nilsen Mandela. Dankjewel, Jan Douwekost. Gabriel En het nummer heette Bico. En dat was op verzoek van Jan Douwe-Kroeske. Paus Benedictus XVI is vandaag begonnen aan een reis naar Mexico en Cuba... In Mexico zijn veel mensen katholiek, dus Edwin Koopman, welkom in de studio, journalist en Latijns-Amerika-kenner. Dankjewel. Dit is een thuiswedstrijd voor de paus. Open armen, vlaggetjes langs de weg. Ja, nou, en Mexico heeft iets met de paus. De vorige paus is er vijf keer geweest en Mexico was een eerst, zijn eerste reis destijds ook. Dus uh, nou ja, en, en, en, en deze paus erft daar wel wat van, van die, uh, van die speciale band tussen Mexico en, en het Vaticaan. Waar in Mexico, het is een groot land? Nou, in, uh, in de provincie in, uh, in Leon, zeg maar, dus niet, niet in de hoofdstad, uh, begint hij zijn. Uh, zijn um Z zijn reis in, uh, nou ja, in de deelstad Guadalajara. Dat is dus uh, nou ja, een paar honderd kilometer van de hoofdstad af. Dat is op zich wel opmerkelijk, want de belangrijkste basiliek uh, van Mexico... de beschermheilige uh, Guadalupe, uh, die daar zeg maar, haar basiliek heeft... dat zou de aangewezen plek zijn. Maar ja, vanwege de hoogte en gecombineerd met zijn leeftijd... hebben ze ervoor gekozen om niet daarheen te gaan. Want het ligt op, uh, op meer dan 2000 meter hoogte. En dat zou de paus niet meer aankunnen. Nou, wordt er gezegd van ja, het is normaal gesproken een, een thuiswedstrijd, Mexico, maar toch zijn het zware tijden voor de katholieke kerk in Latijns-Amerika en ook in Mexico. Ja, nou, inderdaad, thuiswedstrijd. Mexico is natuurlijk het uh, grootste Spaans sprekende uh, katholieke land ter wereld. En het, het op één na grootste katholieke land ter wereld. Dus uh, inderdaad, het is een, een, een heel belangrijk land voor, uh, voor de paus. Ehm. Um... En uh, ja, nou, het is uh, een, een, een land wat ook heel erg, uh, waar de kerk nu heel erg leeg loopt. Hè? De protestantse kerken die vangen steeds meer zieltjes van die katholieke kerk. En dus dat is zo... het is niet, niet zo dat mensen uh, gewoon de kerk helemaal de rug toekeren of, of gewoon van hun geloof vallen. Maar ze gaan van de katholieke kerk over op het protestantisme. Ja, en ja, dat is niet het proces wat nou van vandaag of gisteren, dat, dat is al tientallen jaren aan de gang. Vijfhonderd jaar eigenlijk uh, al. Nou, nee. nee, nee, nee want er, er is heel lang een monopolie geweest van de Katholieke Kerk in. Uh, in Mexico, maar eigenlijk een heel Latijns-Amerika. En dat die protestantse kerken daar een concurrent voor vormen... dat uh, dateert eigenlijk pas uit de jaren 80. Dus, uh, nou, pas het de jaren 80, maar toch alweer ruim 20 jaar. En uh, het is wel een serieus probleem. Want... Hoe kan dat? Wat, wat is de wortel van het probleem? Nou, uh, ja... Dus het, het spreekt meer aan. Het conservatisme van de katholieke kerk heeft... Uh, niet veel goed gedaan in Latijns-Amerika. De, de gedachte over homoseksualiteit... condooms, prostitutie, uh, dat soort zaken... Uh, heeft veel mensen de kerk uh, uitgejaagd. Maar het gaat eigenlijk al verder terug. En dan hebben we het met name over... Midden-Amerika en Zuid-Amerika waren dictaturen in de periode... In de jaren 70 en 80. Op een gegeven moment in conflict kwamen met de bevrijdingstheologie. En de deuren waren openzetten voor allerlei sectes... en protestantse kerken uit het noorden, uit de Verenigde Staten. En uh, toen hebben veel mensen die ook die bevrijdingstheologie aan... Uh, uh, uh, hingen, uh, uit veiligheidsoverwegingen ook maar gezegd... nou, dat moeten we maar niet meer doen. Uh, Bischop Romero in El Salvador is uh, destijds uh, tijdens de mis... neergeschoten door de militairen. Het was in die periode in veel landen gevaarlijk om katholiek te zijn. Daar begon het mee. Uh, en vervolgens, nou ja, die kerken zijn uitgegroeid. Als je ziet hoe enthousiast mensen daar in die kerken zitten, je ziet dat uh, ja, die, die pastoors en die, die, die, die zendelingen uh, veel meer direct met de mensen communiceren. Dat spreekt veel meer aan. Ze gaan de wijken in ze bellen aan en zeggen, mevrouw, u bent arm en daar kunt u zelf wat aan doen. Namelijk door u te bekeren. Kijk naar mij. En daar zitten ze. Daar staan ze natuurlijk in een prachtig pak en, en, en stralend voor die deur. En opeens een of andere manier mensen in een moeilijke situatie. In de armoede. Uh, uh, vaak uh, uh, uh, ja, alleenstaande mensen. Werklozen. Uh, die, die, zijn, die zijn, die zijn te verleiden. Ja, en, hoe hoe uh, gaat de paus dat, dat keren? Want uh, een, een leeglopende kerk. Concurrerende godsdiensten. Die het ineens uh, veel beter doen. Zal zo'n bezoek helpen? Nou. Als je kijkt naar het verleden... paus Johannes Paulus II is er vijf keer geweest... en die heeft het proces niet kunnen stoppen. Dus uh, aan de ene kant kan ik me niet voorstellen dat, uh, dat het niet uh, helpt... dat zo'n paus daar naartoe gaat en dat hij inderdaad zijn gezicht laat zien. Het moet natuurlijk ook. Hij is de kerkvader van heel veel mensen daar, toch nog. Ondanks de leegloop. Maar uh, ja, als je kijkt naar wat het in het verleden heeft opgeleverd... dit soort bezoeken, dan ja, heeft het uh, die tendens van de leegloop uh, niet gestopt. Er is nu uh, nog niet de helft van de Latijns-Amerikanen volgens onderzoeken noemt zichzelf katholiek. En in, in bepaalde landen lopen echt miljoenen mensen... per jaar weg van de katholieke kerk... en gaan toch over naar die, ondanks de bezoeken van de paus... naar die protestantse kerken. Geen zegentocht dus uh, in Mexico. Dan gaat hij naar Cuba. Nou, daar was hij vroeger ook altijd enorm populair. Dat is het niet deze paus, maar zijn voorganger. Hoe zit dat nu? Nou, zijn voorganger is er in 1998 geweest. Dat was echt een historisch bezoek. He, Cuba is echt een verhaal apart. Uh, in Cuba heb je niet leegloop van de katholieke kerk. Maar eerder gezegd, je kunt beter zeggen... de kerken lopen niet vol. Wat eigenlijk de verwachting is van het Vaticaan... en van de, van de bischoppen daar. De kerk heeft uh, katholieken hebben in, in Cuba... een moeilijke periode gehad, in jaren 60, jaren 70. Echt gewoon repressie van uh, het uh, communistische bewind. Dat is in de jaren 90 veranderd. En toen was de verwachting... nu zullen de mensen die zich gedijst hielden... en niet naar de kerk durfden, wel terugkomen. En dat is eigenlijk... Niets gebeurt in de mate waarop ze dat hadden verwacht. Er zijn wel mensen teruggekeerd naar de kerk. Maar uh, ook naar uh, weer de protestante kerken. En ook naar uh, de Santeria, wat een afro-Cubaanse religie is. Die op dit moment ontzettend veel uh, groei doormaakt. Uh, en waar de katholieke kerk zich verschrikkelijk aan ergert. Want nou ja, ze gebruiken dan wel dezelfde heiligen. En, en, en, en, maar Het is niet de, het katholicisme wat het bischop uh, voorstaat. In Cuba is het ook een politieke kwestie. Want de katholieke kerk uh, werkt dan nauw samen met de oppositie. Is, is daar verandering in gekomen? Nou, dat is te veel gezegd. De kerk uh, samenwerkt met de oppositie, nee, dat is niet zo. Uh, Integendeel, ik zou zeggen, de, de, de kerk heeft in de afgelopen... met name uh, de aartsbisschop Jaime Ortega... de afgelopen twintig jaar uh, ontzettend veel gedaan... om juist heel voorzichtig met, uh, met het, het regime uh, op, goede, uh, op een goede toon te komen. Daar... Binnen hebben ze wel, twee jaar geleden heeft de kerk ervoor gezorgd... heeft hij er persoonlijk voor gezorgd dat tientallen dissidenten vrij zijn gekomen. Maar dat is juist als gevolg van de goede relatie met, uh, met de staat... met het regime van Fidel Castro en nu dus Raúl Castro... Um, het is zelfs zo dat de oppositie, en dan hebben we het echt over de dissidenten... in het openbaar in ieder geval, heel vaak heeft laten vallen. En zelfs kritische geestelijke, van zijn eigen nou, geestelijke stand, heeft laten vallen. Dus het is, althans in het openbaar, niet echt een vriend van de oppositie. Maar ze zijn tegen communisme, de, de katholieke kerk. Ja, en zeker deze Ratzinger staat natuurlijk bekend als oer-conservatief. Hij was de man die in de jaren tachtig notabene in het Vaticaan heeft geijverd om die bevrijdingstheologie uh, uh, maar de rug toe te keren. Dus hij heeft een verleden ook met Latijns-Amerika in dat opzicht. Uh, ja, ze zijn eigenlijk tegen de communisten. En de communisten zijn eigenlijk tegen kerk. Ja, en dat is het bijzondere van Cuba. Op een of andere manier hebben ze elkaar nu gevonden in het bezoek van deze paus. En ze hebben de handen in één geslagen. Ik, ja, ik heb het in Cuba gezien. De aartsbisschop verschijnt notabene op de staatstelevisie. In Granma, de enige krant in Cuba waar staan open brieven van de, van de bischop. Het wordt allemaal gepubliceerd. De media van de staat uh, geeft gewoon ruim baan aan de kerk. En de paus mag dus op bezoek komen. Dat is een en, en heeft dat gister... ook gevolgen voor de populariteit van de paus? Als die toch wat dicht tegen de regering aansturkt? Nou ja. Ik denk dat dat schurken tegen de regering voor de oppositie heel veel uitmaakt. Maar voor de gewone Cubaan, die houdt zich daar niet zo mee bezig. Die vindt het gewoon geweldig dat de paus komt. En er is heel veel ontevredenheid in Cuba. Sociale problemen, economische problemen. En heel veel mensen, met name gelovigen, maar zelfs niet gelovigen... zien in het bezoek van die paus toch een mogelijkheid... dat er misschien een klein beetje gaat veranderen in Cuba. En verwijzen daar ook naar het bezoek van de vorige pauze in 1998... die nou, weliswaar geen hele grote veranderingen heeft teweeggebracht... maar toch wel kleine verschuivingen. De bewegingsvrijheid van de kerk is in ieder geval uh, heel erg vergroot. En uh, ja, nou ja, mensen hebben bijvoorbeeld nu vrijgekregen uh, op kerstmis. Dat was helemaal niet uh, zo daarvoor. Uh, processies zijn weer toegestaan. Dus uh, er, is wel, er zijn kleine stapjes gezet. En vooral de positie van de, van de katholieke kerk als zodanig... Ja, die is ontzettend uh, gegroeid de afgelopen 14 jaar. Dus het is, een, uh, het is dus al met al een, een, een belangrijk... Bezoek en, ja. en dat in, in vrij warme landen en dat op de 84ste ja. ook nog eens. Ja, ja, het is, uh, ja nee het, we, zien, we zien ook, de pauze heeft vandaag volgens mij geen, geen openbare optredens gehad. Dus hij moet echt een beetje acclimatiseren. Nou ja, dat wordt het is toch wel zwaar. Ik gaat op dat plein van de revolutie. Dat, nou, daar schijnen 1 miljoen mensen op te kunnen. Uh, ja, daar, uh, daar zal hij nog uh, ja, een aantal zware uren doormaken. Maar, uh, maar hij doet het en, en de Cubanen zijn er ontzettend enthousiast over. Edwin Koopman, hartelijk dank. En we gaan weer verder met de muziek van de Lijn. Koos Postema, die heeft het ook heel lang gepresenteerd. Hij is een oud-presentator van de Lijn. Goedenavond, is alweer een tijdje terug hè, dat u het programma presenteerde? Ja, dat presenteerde ik van 1977 tot 1989. En van 1977 tot 1983 het prachtige programma dat u waarschijnlijk kent, Met het oog op morgen. Ja, allebei gepresenteerd, allebei, de, de, ja, de een ja. iets eerder en de ander iets later. Ja. Denkt u er nog wel eens aan, langs de lijn? Oh ja, dat denk ik regelmatig aan terug, aan, aan de vrolijke kanten en de, de spannende dagen. En het kindje, het zusje ervan, de Radio Tour de France, dat is ook iets om nog regelmatig aan terug te denken. Vooral als die wedstrijd weer begint, ja. Is het veel veranderd, langs de lijn? Nee, eigenlijk niet. Het is een vorm die, uh, die staat als een huis. En wat moet je anders doen? Uh, Vroeger was het misschien ietsje hectischer, omdat het voetballen allemaal nog op zondagmiddag was. En dat is nu door de commercie verspreid. Het is vrijdagavond, zaterdagavond, zondagmiddag. Dus het lijkt mij voor de presentatoren en de redacteuren een beetje jammer. Vroeger was het tussen twee en, en zes. Nou ja, hoogspanning Bijna alle zondagen. En daarbij was het Nederlandse wielrennen ook op zijn top in die tijd. Met de knetenmannen en de zoete, de zoete melk en raas en dat soort jongens. En die, die wonnen vaak en veel. Dus ja, er, was misschien, er waren misschien wat meer Nederlandse hoogtepunten. Maar kan dat ik overdrijf voor de vorm. Is uitstekend. Inhoudelijk ben je afhankelijk van de sporten. Wat de sporten op dat moment brengen. En het programma is voor eeuwig en voor altijd. En dan de muziek. Ja. ja. Wat gaan we draaien en waarom? Ja, ik heb erover nagedacht. Er is zelfs een keer een LP samengesteld. Ik meen door Herman van der Velde, de onvergetelijke muziekman van toen. En daarvan vond ik toch wel het aardigste liedje, The Streets of London. Een stad waar ik toch wel erg graag kwam en kom. En gezongen door Ralph McTell, meen ik als ik het goed heb. Het is een erg lief liedje met een hele lieve, mooie tekst. Van de, de LP langs de lijn, dat zal inmiddels wel een collectors item zijn. Ja, ik weet niet hoeveel mensen hem toen gekocht hebben. Ik denk het niet. Maar goed, volgens mij staat dit erop. En dat is in ieder geval mijn lievelingsliedje van die jaren. The Streets of London, Koos Postema, hartelijk dank. Tot je dienst.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 Het is vijf voor twaalf. Een van de militairen die werden doodgeschoten door de schutter uit Toulouse... mag alsnog trouwen met zijn vriendin. U hoort het goed. President Sarkozy heeft toestemming gegeven voor een postuum huwelijk. Een uniek Frans verschijnsel. Fanny Marie Bridet is advocaat en deskundig op het gebied van... zowel het Nederlandse als het Franse recht. Goedenavond. Goedenavond. Ja, wat moet je je daarbij voorstellen, een postuum huwelijk? Ja, het uh, mariage posthume in, uh, in het Frans, dus dat is het post mortem huwelijk, is in uh, feite geregeld uh, bij artikel 171 van het uh, Franse Code Civil en uh, wordt in feite voorafgaande toegestaan door een decret van de uh, Franse president de la République in, uh, in Frankrijk. In feite, uh, de oorzaak van uh, een dergelijke huwelijk uh, uh, is de, uh, geleid uit een natuurlijke ramp in Frankrijk uh, in de jaren 50. En, um wat er namelijk uh, aan de hand is in dit soort uh, gevallen, is dat de president van de Franse Republiek kan om ernstige redenen het aangaan van het huwelijk toestaan. En dit is wel in het geval van het overlijden van een van de toekomstige echtgenoten. Um, en Slechts, indien er voldoende wordt vastgesteld dat er sprake is van een ondubbelzinnige wilsverklaring van uh, het uh, overleden toekomstige echtgenote. Je moet wel bewijzen dat hij het wilde, want uh, hij kan niet postuum ja zeggen. Dat klopt. Er moeten inderdaad voldoende aanwijzingen zijn uh, uit de feiten dat hij zijn wilsverklaring... ...in feite verleend uh, en deze moet ondubbelzinnig zijn. In dit soort uh, gevallen, dat is uh, alleen de bevoegdheid van de Franse president de Republiek... ...om te bepalen of er wel voldoende aanwijzingen zijn of niet. De rechter toetst dat niet. Het is in, er is in feite in Frankrijk op dat gebied een uh, marginale toetsing van, uh, van de rechter. Het is nog niet zo lang geleden... Um, uh, uh, jurisprudentie ook nog op dit punt uit 2006. waren de uh, Cour de Cassation, vergelijkbaar hier met de uh, Hoge Raad, dat dat nogmaals heeft uh, uh, vastgesteld. Het is aan de president. Komt het vaak voor? Is het vaker gebeurd? Ja, het is inderdaad vaker gebeurd. Uh, sinds, er is natuurlijk een enorme uh, evolutie sinds de jaren uh, 50. Uh, waar in eerste instantie was er gewoon heel. Ja, weinig uh, uh, toegestaan. Uh, maar inmiddels komt dit inderdaad vaker voor. Je moet denken aan ongeveer uh, 60 gevallen per jaar. Maar het, een heel vrolijke bruiloft zal het allemaal al toch niet worden... want het is een hele droeve geschiedenis. Dat klopt. Tegelijkertijd, het geeft wel de mogelijkheid, uh, meestal voor een vrouw, om alsnog te trouwen. En de ernstige redenen waar het om gaat, zijn meestal omdat de vrouw zwanger is. Of Juist. net een kind heeft gekregen. En dat is precies namelijk het geval. Uh, In dit geval, Vanima ja. Marie Brieder. Hartelijk dank. Dank u. En zo kwamen we het einde van deze aflevering van het Oog. Vreunde, was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. Und ein letztes Glas im Steen. Bekijk de wereld met andere ogen via het themakanaal HollandDoc24.